We zijn in Hotel Hoogland met Goedemorgen Zandvoort. U bent alle welkom om een kopje koffie te komen drinken hier. Of een kopje thee. Of iets anders. Mag ook. Wij uh, hebben vandaag een leuk programma. Wat gaan we allemaal doen, Henny? Uh, we beginnen met uh, Mariette van Weveren. En zij is natuurgeneeskundig therapeut. en Zij gaat het vanmorgen hebben over vrouwenzaken. Ja, En daarna komt... Uh, nou, nee, niet toos komt niet, volgens mij. Toch wel? Ik dacht het wel. Oh, want Ik had volgens mij gehoord dat uh, Johan uh, kwam. Maar nou, goed, maakt het ook niet een uit. Verrassing. Het was Toos of Johan. En die komen praten over classic concerts uh, van uh, aanstaande zondag. Morgen dus. In de kerk. Ja, en daarna hebben we Sjoerd Bakker met uh, Alp van Voor 5 en 6 juni. En daarna komt uh, de jongste uh, kiesgerechtigde, heet dat geloof ik. ja. ja. Van Sociaal Zandvoort, dat is Karim Gay of Gebaldi. Gebaldi, ja. Ook al een hele mooie naam. Ja, oh dan nu heb jij die leuke. Ja, want hierna, uh, daarna hebben we ook uh, Simone. En ook daar um, weten we niet helemaal wat een geweldige achternaam dat gaat worden. Het is iets Iers, maar u zult het ongetwijfeld horen, want we gaan het vragen. En zij gaat praten over het Horika Adviesbureau. En wij gaan haar vragen of er nog meer plannen zijn voor Zandvoort. En het Gasthuisplein. En het gaat, maar dat is Zandvoort ja, volgens mij. Precies. En daarna komt Hans Rijmers vertellen over de jazz uh, die er gaat uh, plaatsvinden weer. Maar goed, wij hebben vandaag een techneut naast ons. En uh, die techneut is Pascal van der Beek. Goedemorgen Pascal. Uh, de koffie wordt vandaag geschonken door Yvonne Roosendaal. Uh, de presentatie uh, is in handen van uh, Henny En van uh, Yvonne. Uh, sorry, Irene. Zeg maar Kees anders is ook goed hoor. <laughs> van Kees. De redactie was uh, in handen ook van Yvonne Roosendaal. Het wordt een gezellige dag vandaag, ik weet het zeker. <laughs> oh, Pieter kan ook goed koffie zetten. Ja, het maakt ook niet uit. En uh, we beginnen met uh, Mariette van Wever. Goedemorgen Mariette. Ik wou eerst even een correctie op mijn achternaam, eh, omdat het toch allemaal zo'n grote verwarring is. Dat is Van Werven. Van Werven, Toen... oh jee. Ja. En goed. dan snap ik iets wel, want ik had al even wat achtergrondinformatie gezocht op internet. Ja. En dan zegt Google, bedoelde u Mariette Van Werven? Ja. En dan dacht ik nee, maar dat bleek dus, wel zo Google misschien. had gelijk. Nou, wel gewoon... Toch maar een ja. typcursus voor uh, bepaalde mensen lijkt me een goed plan. Ach, het komt gewoon goed, het komt goed. Ja. En uh, nou, jij bent een uh, natuurgeneeskundig therapeut. Dat klopt. En uh, dat heeft vast een achtergrond. Kun je daar iets kort over vertellen wat ja. dat precies betekent? Uh, de bedoeling is van een natuurgeneeskundig therapeut dat ze het uh, zelf, uh, ver, uh, zelfhelend vermogen van het lichaam uh, kunnen gaan aanspreken door middel van uh, technieken die ze, die ze gaan toepassen. En ik gebruik daar een uh, techniek met mijn handen voor. Dat heb ik embryologische technieken genoemd. Het is een vorm van osteopathie. Ik mag het geen osteopathie noemen, dat doe ik dan ook niet. Dat doe je maar het dan ook niet. Vorm, nee. een vorm ervan. Dus het is het werken met de handen. Waardoor ik probeer om, om klachten die zeer gevarieerd zijn. Dat kan van kinderen met leer- en gedragsproblemen. Tot uh, de twee dingen waar ik het nu in de lezing over ga houden bij het pluspunt. Uh, daar, uh, daar kan het ook naartoe leiden. Het ene wat ik uh, ga doen, dat uh, lezing op uh, woensdagochtend, dat gaat over uh, vrouwen en vrouwenzaken, heb ik het genoemd. Ja, en dat is dus komende woensdag, 15 ja, mei. Precies, ja. om 10 uur. En uh, de donderdag erop, daar, dan ga ik een uh, lezing houden uh, voor kinderen met allergie, hoofdluis en eczeem. Oké, okay, dus uh, mensen kunnen zich aanmelden als ze iets willen weten. En dan krijgen ze van jou een lezing voor de eerste woensdag tussen tien en twaalf. Ja, tussen tien en bij het pluspunt. En, 11 bij het pluspunt. Okay. Ja. en die gaat dan over... Over de vrouwenzaken. En dus dat zijn er nogal wat. Ja, ja. nou zoals uh, bekkenbodeminstabiliteit, incontinentie. Um, wat hebben we nog meer? Um, postnatale, postnatale depressie. Postnatale depressie inderdaad. Um, uh, geen, geen kinderen of moeilijk kinderen kunnen krijgen heb je nog uh, vaginale schimmels of pijn bij het vrije, dat soort zaken. Ja. Um, als er mensen dus naartoe gaan en zij vinden dat heel interessant... is er dan nog een vervolg eventueel ja. als ze iets daarmee willen doen ja, of want vragen? Het is, het is natuurlijk een, heel, een hele uitgebreide ja. materie... die ik in een uur probeer te vertellen door middel van een prezi-presentatie. Ja. Dat is een soort van powerpoint, alleen uh, het, gaat, het gaat meer met inzoomen uh, op, op een blad. Um, en ik kan dan uh, gastcolleges uh, uh, ben ik bereid om te gaan geven om echt hier uitgebreid op in te gaan. Dus de mensen die daar zitten, die dat graag willen, die ja. kunnen bij jou terecht om te zeggen ik wil ja. er nog iets meer van weten. En dan ga ik ook echt een, ook... een workshop of een cursus of een gastcollege geven. En dan geven. even wat specifiek toegespitst ja. op, uh, op al deze ja. dingen. Maar goed, dan, dan gaat het ook een, een dag duren minstens. Ja. ja. Werk jij veel via Pluspunt? Is dat, uh, nou, het in... is een, een hele leuke samenwerking die ik met uh, Halle Kuiper heb, uh, heb gekregen. En zij ja. geeft mij de gelegenheid om deze lezingen te geven. Ja. Heb je ook een, een, een zelf een, een eigen praktijk? Of... Ja, momenteel ben ik bezig in, in Alkmaar bij SourcePoint. En dat is eigenlijk een, een, een praktijk voor acupunctuur. Maar daar heb ik ook mijn praktijk in gevestigd. Ja, nog iets over die donderdagavond dan. Dat is, dat is, heb ik begrepen, iets meer toegespitst op kinderen. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja. Um, ik, vond het, uh, ik was een tijd geleden uh, was mijn nichtjes aan het, uh, naar school aan het brengen. En toen zag ik allemaal op de kapstok allemaal dezelfde regenjasjes dacht ik, hangen. Maar toen bleek het, toen bleek het allemaal kapjes uh, voor luizen te zijn. Ik denk maar hey, maar weten jullie dan niet van, van hoe dat dan werkt met die luizen? Want mijn zoons die hebben daar verder nooit last van gehad. En ik heb daar ook nooit last van gehad. En uh, omdat ik weet dat dat uit het, uh, uit het lichaam komt. Het is eigenlijk het niet goed afbreken van voedingsstoffen. Waardoor uh, toch uh, zo'n wel afgebroken voedingsdeeltje een, een uh, weg probeert te vinden uh, naar, naar de bloedbaan. Dus wel via de darmen naar de bloedbaan. Uh, meestal gaat, gaat dat wat niet goed afgebroken wordt, gaat via de ontlasting en urine en zweet gaat het lichaam uit. Maar dit probeert dan toch ergens in een bloedbaan terecht te komen. En die gaat dan zich uit de weg wringen, zal ik maar zeggen, door de dunste stukjes dat zit dus in, in de plooien van je ellebogen of, uh, of achter bij je knieholtes. Maar ook op je hoofd. En, en dat vormt een voedingsbodem voor luizen. Dus daarom heeft het ene kind daar wel last van en het andere kind niet last van. Maar het feit dat die scholen dan inderdaad die capes hebben... Ik, ja. ik heb altijd begrepen dat... Um... Dat was omdat er een soort um, ja, het overspringen, van, van, overspringen, van, overspringen zo, van luizen, misschien ja, wat al te ja, maar, maar ja, nou ja, zo heb ik het ook geïnterpreteerd. Inderdaad, bij die luizen, dat ze heel erg daar bang voor zijn. Maar ja, in feite, hoe In jouw idee wat, Is dat anders? Nee, in mijn beleving is dat anders, ja. ja. Ja. Dus dat wordt inderdaad dan heel spannend. Want je ziet nog. ook vaak dat de uitgezinnen, dat er altijd één kind is die daar last van heeft. En al die andere kinderen hebben daar geen last van. En, en je had het over die knieholtes en ja. over die... die, die, die Elboogholters. Ja. Je ziet heel veel kinderen... vooral jonge kinderen die dus eczeem hebben daar. Ja. Is, heeft dat daar ook mee te maken? Ja, dat heeft ook mee te maken. Het is ook eigenlijk het, het niet goed afbreken van die voedingsstoffen. En dat wil toch naar buiten. Dus het gaat een dun plukje en wat, van, wat, van buiten. Wat Kijk, en, en, veroorzaakt en alles, dat? En wat en gaat alles, nu te diep? Nou... Um, het, het, zijn, het zijn inderdaad verschillende dingen, het kunnen, maar eigenlijk over het algemeen gaat het dat de, de, de, de organen of de, de alvleesklier niet goed zijn werk kan doen, waardoor die niet goed de, de enzymen kan aanleveren om voeding te, te verteren. En dat gaat dus dan toch een weg naar buiten uh, wringen en dan krijg je dit soort van, van klachten. En je kan er wel een kremmetje een op smeren, ja. maar dan heb je dus de oorzaak er niet van, uh, vandaan Nee, gehad. want het is natuurlijk een absolute veelvoorkomende situatie. Ik, ja. ik ben, ben regelmatig uh, oppassen, zeg maar. Ja. En ik zie het bij heel veel kinderen, zie ik dat gebeuren. Het ja. zijn ook vaak combinaties van kinderen die bijvoorbeeld uh, licht astmatisch zijn. Ja. Die hebben vaak ook dat examen, Ja. En jij zegt dus gewoon... Nou, het, het is bijvoorbeeld een, een, een hele belangrijke zenuw. Dat is de tiende hersenzenuw, de nervus vagus. Als die niet goed gestimuleerd is... en dat kan bijvoorbeeld door een traumatische geboorte... of door een, een val met de fiets of door emotie... Uh, kan die geblokkeerd worden. En die zorgt eigenlijk voor de innovatie, zoals dat heet. De, de aansturing van alle belangrijke... En daar kun jij iets aan doen? En daar kan ik altijd aan doen. Ja. Maar ik heb ook altijd begrepen dat het erfelijk is. Hè? Dat het in uh, bepaalde families vaker, vaker voorkomt. voorkomt ja. Maar waar zit dan die erfelijkheid als in jouw ja, beleving? Ja, dat, die... dat is moeilijk om dat te traceren, vind ik. Maar weet je, er zijn bijvoorbeeld emoties die erfelijk worden doorgegeven. En, en het ene lichaam is, is erfelijk sterker dan het andere lichaam. Dus daar zit het natuurlijk wel de erfelijke dingen, factoren in. Ja, en het is in ieder geval iets wat uh, de laatste tijd uh, um, duidelijk toeneemt, hè? Kinderen met allergieën en... Ik, ik, heb, een, ik heb een vraag over bijvoorbeeld hooikoorts. Ja. Dat is ja, natuurlijk ja. ook zo'n soort... Ja, dat vind ik ook heel moeilijk, maar ik denk dat het een, een, een, een leverprobleem is die niet goed zijn werk doet, want die haalt eigenlijk, uh, die moet alle stoffen filteren die er in het lichaam zitten en ik denk dat ja. die niet goed zijn werk doet. Ja. Ja, dat ik, ja. ja, dat is heel interessant. Een soort spreekuur dus. Um, iets over, uh, nog, uh, over die donderdagavondlezing. Je ja, zei even toen we net aan het praten waren, iets over leerproblemen. Ja, ik koppel het ook inderdaad dit soort problemen aan leerproblemen. En dan omdat, welke omdat bedoel je de, specifiek? Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Het is um, uh, als je niet goed je voedingsstoffen kan afbreken, dat betekent ook dat je, je leverancier voor neurotransmitters, die je toch nodig hebt in het leerproces, dat die ook minder goed uh, werken. Uh, waardoor de prikkeloverdracht van, van zenuw naar zenuw, dat is, uh, daar zit een, een synapspleet tussen, daar gebeurt nog wat en daar heb je een, een, een uh, neurotransmitter acetylcholine voor nodig. Die, heeft, die bestaat uit voedingsstoffen, maar die moeten wel worden aangeleverd door middel van het afbreken van, van wat er in die, in die ja. alvleesklier gebeurt. Ik moet zeggen, het klinkt uh, best ja. logisch. Ja. En uh, ja, ik denk dat als je als ouder op dit moment met dit soort problemen zit, dat het in ieder geval de moeite waard is om. Uh... Ja. Ja. Nou ja, ik, dat zeg ik, ik, ik. Die vragen die ik stel, die stel ik vanuit ervaringen die ja. ik dus heb met, met kinderen. En dat zijn dus dingen die bij mij heel vaak naar voren kwamen. Dus... Ja, ik vind het wel heel interessant uh, om, om dat dus vanuit een andere situatie uh, ja. te bekijken. Ja, ik probeer inderdaad niet... mensen op een andere kijk ja. uh, bewust te worden van het lichaam. Van ja. hoe werkt het eigenlijk? We weten allemaal dat we een lichaam hebben, maar wat er allemaal gebeurt en wat er tenslotte dan uitkomt. Dat daar leer, leerproblemen bij kinderen uit. er worden namelijk heel vaak pilletjes gegeven aan ja. kinderen. Dat is eigenlijk de reden waarom nou, ik... Nou ja, en hè, en, en wordt veel protocollen, met, met deselectieprotocollen worden Bijvoorbeeld. gewerkt. En pilletjes. Nou, ja, ja. En ik denk van zoek de oorzaak op. Uh, ja. Mijn amonese, dus de intake bij kinderen, duurt ook best wel lang. Twee tot drie uur ben ik daarmee bezig. En dan weet ik ook precies wat er aan de hand is. Ja. Doe je dat alleen met de kinderen of ook met de ouders? Dat doe ik met de ouders. Ja, ja grootste gedeelte. Ja. Anders duurt het te lang voor met kinderen. Ja. Hoe zit het met uh, aanmelden? Hoe, hoe als ouders dat nu horen en denken, ik wil daar wel iets meer van weten? Hoe ik doen heb ze een dat? website, uh, www.brainsbody.nl Brainsbody? Brains ja, brainsbody.nl en daar kunnen ze uh, in ieder geval lezen wat ik allemaal doe en hoe het werkt. En uh, ze kunnen zich ook via die website aanmelden. En is er nog een mobiel telefoonnummer? Ja. Of is dat? Wil je 0. dat ook even noemen? Ja. 06 20 37 41 00. Ik uh, zou het graag voor je <coughs> willen <Sorry. coughs> herhalen, maar misschien kun je het zelf ja. even doen. 06 20 37 41 00. Daar ja. staat ook informatie over hoe eventueel mensen met vergoedingen kunnen omgaan. Ja, ja. het uh, hangt natuurlijk wel af van je eigen verzekering. Ja. Hè? Of je voor alternatieve uh, geneeskunde, geneeskunde ja. verzekerd bent. Ja. Maar uh, eigenlijk de meeste verzekeraars die, die betalen een deel uit. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Belangrijk om te weten voor veel ja. mensen. Ja. Ja. Nou ja, en, en dat is die titel natuurgeneeskundige die, uh, die, die geeft dat ook uh, dus een vrijwaring uh, daarvoor. Ja. ja. Kun je nog even iets vertellen over je opleiding? Is dat een... Ja, ik heb twee opleidingen gedaan. Het ene heet BSM de Jong-therapie. En dat is voor kinderen met leer- en gedragstoornissen. Dat is een uh, driejarige uh, ja, hbo-opleiding geweest. En daarnaast ben ik een, uh, een, een post-hbo-opleiding uh, osteopathie. En dat heette uh, geïntegreerde technieken. Uh, ben ik gaan doen bij een, uh, een osteopaat in uh, Zeeuws-Vlaanderen. En dat was in Antwerpen en in Middelburg, uh, daar werden de, de, de opleidingen gegeven. En dat duurde ook drie, drie jaar. Is het een beschermd beroep? Kan iedereen zich... Uh... Nou ja, de natuurgeneeskundige, dat kan je niet zomaar uh, veroorloven. Maar, op, wat is jouw achtergrond? Ik, bedoel, we, we... ik heb hele andere dingen gedaan. Ik, heb, ik vond biologie op school altijd erg leuk. Ik heb jarenlang gevlogen voor de NLM en de KLM. Ik heb een uh, winkel gehad in uh, kleding en in uh, uh, interieurzaken... Uh, en toen, toen kwam ik hiermee in aanraking omdat ik zelf heel erg lang, acht jaar lang postnatale depressie heb gehad. Toen dacht ik van hoe kan het? En toen ben ik bij die Frank de Bakker in uh, Zeeuws-Vlaanderen terecht gekomen. Die heeft mij beter gemaakt. Toen vond ik dat zo bijzonder hoe hij dat gedaan heeft en wat zijn visie daarop was. Dat ik uh, de opleiding heb gedaan. Daar weer mee verder Ja, ja. ja zo doen Zo zie je. Ja. Van het een kan het ander ja. komen. En dan nog een po positieve... Uitkomst. Ja, maar leuk om het dan ook weer door te geven. Je eigen ervaringen neem ik aan. Heel belangrijk. Ja. Goed, nou veel succes gewenst Woensdag en donderdag. Ja, We hopen dankjewel. op een goede opkomst voor je. Ja, ja. dankjewel. Tot volgende keer. Dankjewel. Wij gaan uh, naar de beurs. Control what seems my Goedemorgen. Dag uh, Johan. Mag Johan zeggen? Hè? Ja, natuurlijk. Ja, ja, sick. Johan Berenpoot zit bij ons. En uh, die gaat uh, vertellen over uh, wat er uh, zondag uh, in de Protestantse Kerk weer gaat gebeuren. Classic concert. Ja. Ja. Iets moois. Het Maandelijkse Concert. Het Maandelijkse Concert, Dat ziet er weer heel leuk uit. En dat weten we eigenlijk op voorhand al, omdat uh, degene die daar uh, komt zingen. Lisette Emmink, die is al vaker bij ons geweest. En die hebben we weer teruggevraagd, gewoon, omdat ze zo mooi zingt. Ja, maar ook in deze combinatie met de nee, twee... Nee, nee, dit is weer... Ach, ja, dat zijn allemaal van die gelegenheidscombinaties, hè. Uh, ja, ja, met en piano en viool. En, viool ja? en zij zingt dan alleen maar. Ja. Maar uh, dat is een... Uh, daarmee kan je, ook al zijn het maar drie mensen, een heel gevarieerd programma maken. Ja. En uh, het is voor elk wat wils. Het is... Uh, en het is aan een thema opgehangen. Dat het is allemaal klassieke muziek. Of semi-klassiek. Noem maar even Ennio Morricone. Ja. Dat is niet echt klassiek, nee, maar wel nee, heel erg mooi. Klassieke liefhebbers Schu zullen dat Schu ook een tegenaan Ja, precies. Hè. Ja. Maar uh, <coughs> dat zijn allemaal stukken die gebruikt zijn in films. Ja. Dus oh. dat verhaal zit er ook omheen. Je ja, hebt bijvoorbeeld het uh, thema uit uh, The Godfather. Ja. Dat hele mooie themaatje. Ja. En dat uh, wordt erin gebruikt. Uh, toevallig zit nou niet erin uh, Out of Africa. Wat, wat altijd ook een hele populaire. Ja, met het uh, kleine concert van Mozart aan de gang gingen. Ja. Ja. Maar goed, dit zijn uh, ook allemaal uh, stukken, uh, bijvoorbeeld uit de West Side Story. Aha. Juist, ja, ook semi-klassiek ja. eigenlijk. Nee, ook nou, niet inmiddels echt klassiek. wel aan het worden, geloof ik, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. en ja. uit Cats. Ach, ja, Memory, memory ja, ja. Prachtig en dat, dat wordt dus allemaal gebracht en Het zijn 17 stukken Zo. Allemaal dus Maar vrij kort van enkele minuten Van 17 verschillende componisten En uh, Bernstein heb ik al genoemd West Side Story uit uh, de Habanera uit de Bizet... die ze in notabene de film... Dr. Jekyll en Mr. Hyde oh. gebruikt hebben. Ja, ja maar vaak ja. heb je het niet eens in de gaten. Nee, die dat die film zo, dat wordt, het wordt zo uh, verbouwd... om het maar even ja, wel, om ethisch te ja. zeggen... Dat, dat je het niet meer herkent nee, als zodanig. Ja, nee, die muziek ondersteunt alleen maar de beelden... maar je denkt, ja, het is wel een beetje bekend. Ja, het klinkt wel mooi, maar je weet eigenlijk niet wat nee. het is. En uh, dat is ook zo bijvoorbeeld met... Uh, de Kortvader heb ik al genoemd, hè. Ja. En A Room with a View, ja. daar zingt, dus wordt gezongen O Mio Babino Caro, van Puccini, een heel bekende aria die daaronder zit. Uh, dus uh, zij zingt klassiek en dat doet ze heel goed. Gelidieerd is dus dat verhaal wat er omheen zit aan, uh, aan allerlei bekende films. Leuk. Kun je nog iets vertellen op, uh, uh, over classic concerts in het algemeen? Want jullie zijn natuurlijk zo langzamerhand ook best wel uh, beroemd aan het worden. Is... Oh jee. Ja. Oh ja. Als men niet berucht wordt. Nee, ik ja. zei ook duidelijk: beroemd. beroemd. Ja, nou, nou precies. Nee, uh, uh, kijk, to Toos Bergen en, uh, en Peter Tromp, mijn medebestuursleden, Peter voorzitter en uh, de stuwende kracht uh, Toos. Uh, die zijn al 2000 begonnen hè, met de viering ja. van, uh, ja. hoeveel was het? Zoveel jaar Zandvoort? Ja. Uh, 700, 700 jaar. 700 jaar. Ja. En dat sloeg zo aan dat daar is dit uit voortgekomen. Ik doe pas een jaar of zes mee. Maar, uh, ja, gegeven, maar. Ja, we hebben inderdaad een naam opgebouwd in ja. die zin. Dat ook in de artistieke wereld is het bekend. Als en, wij mensen benaderen, dat dan bedoelde ik. hebben ze ja. alles van ja. ons gehoord. En ja. dan weten ze... Ja dat wij onze verplichtingen nakomen dat de organisatie goed op poten staat dat doen we en ook dat het best een compliment voor. is als ze gevraagd worden. Nou, bijvoorbeeld hè, dat, uh, dat is ook nog eens een keertje zo en, zeker uh, en ik begrijp ook dat <tus> sinds een aantal jaren vragen jullie toegang en dat ja. is natuurlijk ook logisch dat Helaas. dat gebeurt. Helaas, ja. Ja. maar wel logisch. Ja. Ja. Ja. Heeft dat nog invloed gehad op het aantal bezoekers? Of? Nee, merkwaardig genoeg niet. Nee. Dat had je, zou je wel verwachten. Ja. Maar daarom hebben we ook bewust die uh, toegangsprijs op 5 euro beperkt. Ja. Nou is oké, okay, 5 euro... Als je dan 12 concerten bezoekt, dan ben je ook 60 euro kwijt in een jaar. Maar het is ook echt een bijdrage. Voor sommige he? mensen is het ja maar goed, voor sommige mensen is het toch weer bezwaarlijk. Ja. En daarom hebben we ook een abonnement wat weer een tientje goedkoper is. Dan krijg je ja. 12 keer voor, uh, voor 50 euro. Ja. Maar ja, of we het volhouden, dat is natuurlijk de vraag. Want ook dit jaar is onze gemeentelijke subsidie ja. weer met 5.000 verlaagd. Dat betekent dat we van de 15.000 euro die we een aantal jaren geleden nog kregen uit de gezamenlijke pot van casino en gemeente... Ja. Op nul uitkomen. Casino is ook euro Minder dan ja. drie jaar geleden. Ja. ja, dat komt hard aan. Je moet het accepteren. Ja. Er is niks aan te doen. Maar vooralsnog kunnen jullie dit wel mannen zo op deze manier? Ja, dit seizoen is de planning dat we er wel mee uitkomen. En we hebben nog wel een beetje wat achter de hand. Omdat we altijd zuinig geweest zijn. Maar ja, je kan niet je reserves blijven aanspreken. Nee, want dan, uh, nee, dan het houdt op. het op. En dan ja. moet je opeens zeggen, oh, nou is het geen 5 euro ja. meer, maar nou moet ik 20 euro hebben. Ja, en dan, inderdaad, zijn er mensen die zeggen, ja, kijk, 12 ja. ja, concerten dan per wordt het 20. een elite verhaal. En nou ja, is precies, niet de bedoeling. dat willen we niet. We willen de nee, De drempel van de klassieke muziek zo laag mogelijk houden. Het is Mieke. ook een kennismaking ja. met klassieke muziek. En daarom hebben wij ook altijd een heel gevarieerd programma. Nu zijn het er drie in november. Krijgen we weer uh, Symfonieorkest Haarlem? Ja, daar zitten er weer 60. Ja. Ja. Maar het aantal bezoekers is natuurlijk ook gelimiteerd. Uh, er kunnen niet meer mensen in de ruimte dan dat er mensen in kunnen. Nee, maar dat is inderdaad zo. Dus... Ja, standaard kunnen er zo 200 in. Ja. En als we een beetje gaan schuiven en stoeltjes bijhuren, dan kunnen er 300 in. Maar dan weet je op een gegeven moment wat je inkomsten ja. zijn. Ja. Dat bedoel ik. Ja. En ja. Meer, meer kun je ook niet. Nee. nee. nee. En het inschatten van de belangstelling, dat is natuurlijk ook moeilijk. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, als je een concert in februari organiseert en er ligt 20 centimeter ja. sneeuw. En ons publiek is voor een deel ook uh, wel wat ouder. Dan zeggen die al gauw, ja, uh, ik ga niet, want er ligt ja. een pak sneeuw. En als het te heet is zomers, ja, ja. Nou ja, dan ken je het wel. Zandvoort je kunt er andere aantrekkelijkheden. Maar deze komende is Moederdag. Dus dat heeft natuurlijk ook wel iets heel apart, Toch? De ja, komende is maar het op moederdag. ook moederdag. Ja, ja. ja dat, in mijn het geval vaste, dat ik er niet bij kan zijn. zijn. <laughs> vaste bezoekers ja. van ons. Dus naar moeders gaan op die ja. dag. Tegenwoordig is het ook zo, vroeger kwamen de kinderen naar moeders, maar tegenwoordig is het ook zo vaak dat kinderen naar de, of moeders naar de kinderen toe moeten, ja. in mijn geval dus. Of uh, moed, moederdaglunch, ja. nou, die loopt dan ook uit ja, en dan kunnen ze niet op ja. tijd in de kerk zijn, dus ja, ja. dat bedoel, speelt wel mee. Het, nou. het zou natuurlijk ook nog maar kunnen zijn dat er dus uh, kinderen of vaders nu horen en denken, och is het voor uh, Morgenmoederdag. moederdag, ik heb nu een leuk cadeautje. Ja, nou precies, He? ja. Laat moeder eventueel maar eens kennismaking met die muziek ja. nemen ja. mee naar de kerk. Nou ja, kwaliteit tijd uh, met je moeder uh, gezellig samen naar de kerk is uh, voor een mooi concert. En het dus ja, is, is wat idee. anders dan de mixer natuurlijk. Ja, ja, precies. Of een bosje bloemen. En <laughs> ja, die heeft ze trouwens niet meer leid. nodig hoor, die moeder. Want ik ben ook al aan het opruimen, want je krijgt zoveel... Uh, niet zeggen troep, nee, hoor. Nee, dingen. Ik, dingen. Ik, je, hoorde, je hoorde me denken, wat moet ik nu zeggen? Zoveel dingen ja, Dingen krijg je ja. die ja, je dingen, niet meer nee. wil hebben. Nee. Ja. Nee. ja. Nee. Maar, maar um, Ja, nee, Classic Concert gaat voor alsnog dus goed. En uh, komende zondag dan uh, filmmelodieën. Ja, ja. En daar had je al iets over verteld. En de volgende staat op stapel voor... Uh, de volgende maand weer, ik, daar, uit mijn hoofd, 16 juni. En dan... en, uh, het is meestal zo om de vier weken, ongeveer de derde zondag van de maand. Ja. En waar we nog mee bezig zijn, maar daar kunnen we nog helemaal niks over zeggen omdat het niet rond is. Uh, dat is de, de grote productie die we elk jaar hebben, meestal in oktober. Oh ja. en Waar ja. natuurlijk veel geld uh, mee gepaard gaat. Maar waar we nog wel een, subsidie, een garantiesubsidie van de gemeente voor hebben. Voor dit dus dat jaar. helpt, ja. ja. Ja. Dus uh, het zou best wel weer eens mogelijk zijn. Niet dit jaar, maar misschien weer een volgend jaar. Dat de Maastrichters, Maastrichters daar nog weer eens oh, terugkomt. Oh, oh. Nou ja, oké, okay, daar is ook veel geld mee gemoed. He, dat, uh... Maar jullie zijn daar wel over aan het nadenken. Al. Ja, want, ja, ja, want dan moet is... je lang van tevoren plannen. Ja, ja. Al ja. deze concerten neem ik aan. Hoe lang van tevoren moeten jullie daarmee bezig nou, zijn? Nou, er staan al een aantal plannen weer op papier voor volgend jaar. Ja. He, ook een, bijvoorbeeld een opera kwartet. Wat eerder bij ons geweest is en die heel goed zijn. Maar die gewoon niet uh, op een van onze data konden optreden. Nou, die ja. hebben we nu alweer Planing gepland voor doen. volgend jaar. Maar het is wel eng eigenlijk. Want als je dan, uh, mm. als, als de gemeente zou besluiten om die subsidie nog een stukje minder te maken. En je hebt al een planning gemaakt en al een commitment gemaakt naar die artiesten. Dan wordt het toch wel een beetje... Uh, ja, natuurlijk. Maar we weten, kijk, in zoverre is het nu wel makkelijker geworden dat de subsidies staat op nul. Ja. Dus lager kan je niet. Nee, lager kan je niet. Dat is, ja, is triest, maar waar. Je hoeft er niet van wakker te liggen dat het nog weer verlaagd wordt. Nee, nee. nee dat niet. Nee. Nee, Wel ja. wakker liggen, nou, hoe blijf ik in leven? We waarderen dat jullie overal het positieve uithalen. We wensen jullie ook heel veel positieve dingen toe. We gaan... Uh, Johan, heeft, ja, maar Johan heeft wat meegebracht. En we gaan Aha. een stukje luisteren. Oh, ja. Ja. Uit, van, de -story. uit de West-Uitstory. Ja. Somewhere. Somewhere. Oh, dat is uh, mooi. Johan, bedankt. Graag gedaan en, hoor. En tot bedankt dag. voor jullie uitnodiging. Uh, graag gedaan. een klein stukje hè, uit uh, West Side Story. Ja. Ja. Ja. Vertel even over deze specifieke uitvoering in combinatie met wat er zondag gaat gebeuren. Nou kijk het staat op het programma. Het is nou het openingsnummer uh, van het programma. Ja. En uh, dit was niet Lisette Emmink die uh, nee. morgen bij ons zingt. Had ik al verteld trouwens dat het om drie uur begint. En dat nee de kerk dat de je open nog gaat, om, nee, om half drie uur bij wel. Nee, dat... Vijf euro entree. Ja. Dat is ja. dan ook weer even over het voetlicht. Precies. En dit uh, Somewhere werd gezongen door uh, Tiri de dus Een van de beroemdste. Soap. Geen Japanse, want je het zou je zeggen. Zuid-Afrikaanse, hè? Nee, nou, Canadese. Is, is uit Canada afkomstig. En uh, ze zingt op deze de CD met José Carreras. Prachtige uitvoering. Maar het was ook een prachtige film. Ja. Ja. En de muziek is mooi, dat ja. hebben we net gehoord. Nou, ja. En die nou. komt morgen ook aan bod. Fantastisch, Dankjewel. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Ja, graag. We'll be right Heren, volle bak hebben we. Ja. We hebben een aantal heren die gaan eerst ons even verwelkomen. Althans, ons allemaal verwelkomen met een beetje geluid. Ik zeg verder niks. Ik laat het gewoon gebeuren. Bravo. bravo, bravo. Het was prachtig. U zult ongetwijfeld zitten. U uh, ongetwijfeld net als wij heel benieuwd zijn naar wie deze heren zijn. Welke instrumenten dit waren. <lacht> en helemaal speciaal, wat was de specifieke betekenis van deze mooie obade? Waarvoor dank? Of is het geen obade? Wie van de heren? Graag. Links, maar dat zien mensen natuurlijk niet. Dus. Nee, dat nee. nee. is Bob Abswouder. Peter Abswouden en ik ben Stuart Bakker. En wij zijn deelnemers van het team Veerkracht dat op 5 juni de Albu 6 gaat beklimmen. Maar we hebben net geblazen, dat was de primeur, in Zandvoort tenminste, een stuk van de Alpu 6-mars. Speciaal gecomponeerd Aha. door een van onze teamleden. Dat Aha, was. wat mooi! Nou, dan is dat uh, heel duidelijk. Dat was wel heel indrukwekkend ook. Uh, een paar mensen van uw team. Heb ik begrepen dat er uh, nog meer zijn en dat er ook een dame bij uw team is? Ja, er is zelfs een dame bij. Ja, ja, ja. Kijk. Maar voordat we over de dame beginnen, wij moeten even iets rechtzetten. Wij zijn hier op uh, 8 december te gast geweest. Ja. En, ik. en toen we terugreden, toen hoorden we de aftiteling. Toen hoorde ik u praten en Pieter Jouwstad praten over wat knap van die oude mannen, hè? Oh. Ja, dat is waar. Ja, dat klopt, ja. Oh, oh. Dat, wil, dat wilt u even rechtzetten, hè? Dat gaan we even rechtzetten. We hebben nu meegenomen Peter. En Peter is goed voor de gemiddelde leeftijd van dit team van 51,9. Zo. Wat Heel gecorrigeerd dat wij niet echt oud zijn. Nee. Nee. Dus ik nee, moet het dan nee. naar beneden trekken. Maar het, pro het, het probleem is, als het televisie was geweest, hadden de, de kijkers dit ook absoluut gezien. Dat dat niet zo is. Nee, we zijn, uh, na 8 december hebben we ons team uitgebreid naar, het, het, uh, naar 7. Ja. Er is een heer bijgekomen en een dame. Ja. We gaan met zes mannen en met één dame, Hendrien, landen weer. Gaan wij uh, op 5 juni de berg beklimmen? Ik vind dat heel knap. Uh, dit is voor het eerst dat u uh, in deze samenstelling. Uh, ja. Ja? ja. En uh, er zijn natuurlijk nog meer dingen behalve deze beklimming. Uh, het strand van Zandvoort, daar gebeurt het nodige. Kunt we hebben, u daar iets ja, over vertellen? We hebben heel veel activiteiten die we doen in het kader van sponsorwerving. Ja. En over uh, Alp on the Beach gaat Peter wat vertellen. Nou, leuk. Peter, ga je gang. Ja, Goedemorgen. Uh, nou, we hebben een hele leuke dag uh, georganiseerd. Dat is uh, speciaal voor het tekenen is familie. Het heet ook Alp on the Beach. Dat is natuurlijk naar de Alp de Zes uh, vernoemd. We gaan ook een grote berg op het strand maken. Uh, fantastische samenwerking met de gemeente ook uh, Wat we hier uh, voor gekregen hebben En uiteraard uh, voor de strandtent Plazant En het is eigenlijk voor de hele familie Voor jong en oud Vanaf 11 uur tot 6 uh, tot uur uh, Zijn er constant uh, hele leuke programma's Waar we straks ongetwijfeld ook wat over gaan vertellen uh, het, uh, de, de insteek van ons is dat het kosteloos is dat betekent ja. dat uh, iemand met de kleine beurs de hele dag uh, gezellig mee kan doen. En uiteraard gaan we met de collectebus rond voor het goede doel om daar geld in te zamelen. En dat is voor ieder vrij. Ja. Dus ik denk dat dat wel een heel leuk streven is ook. Uh... u nog even iets vertellen over dat goede doel? Heel belangrijk? Ja, het goede doel... Uh, nou, iedereen is uh, denk ik is wel bekend met de Alptus 6. Uh, het is een instelling die uh, geld inzamelt en dat, uh, waar geen strijkstokbeleid is. Dat is heel belangrijk. Dat vinden wij ook heel belangrijk. Want uh, ja, een directeur die met een, uh, met een dikke pak met geld er ervan doorgaat, daar, daar zitten wij ook niet op te wachten. Alles wat iedereen die dat voor deze organisatie doet, doet het belangeloos. Het is, uh, het is allemaal vrijwilligerswerk en ze krijgen nog geen de kilometers vergoed die ze daaraan besteden. Dus al het geld wat ermee opgehaald wordt gaat naar het goede ook doel. Ook 100%? Is 100 ja. voor het goede doel en ja. die wordt dus ook door de Alpe 6 ingezet. Hun bekijken van wat, wat willen ze doen. Bijvoorbeeld KWF gaat een, uh, iets organiseren. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld uh, het, het samenkomen en de, uh, informatie uitwisselen van artsen wereldwijd. Uh, dat is natuurlijk heel belangrijk, ja. he, want er is heel veel kennis, maar je moet het wel ja. bij elkaar brengen. En uh, nou, dat is dus een van de dingen waar ze dan bijvoorbeeld zeggen: van oké, okay, hier gaan we een project, daar gaan we een budget aan, aan koppelen. En dat wordt dan op dat moment aan, aan uh, dat uh, uh, ding gekoppeld en gegeven. Dus ja, Hoe, hoeveel mensen gaan er in totaal, zeg maar, meedoen 8000 daar? 8000 in... mensen gaan de berg op in twee jaar tijd. Want het is... Allemaal diezelfde berg met die 21 bochten. Allemaal hetzelfde doel, ja. alleen de manier waarop verschilt. En is dat dan, zijn dat mensen die overal vandaan komen wereldwijd? Ja. Of is alleen dat Nederland. alleen Nederland? Ja, ik denk 95% Nederlanders. Alleen de... Grappig hè? Dat, of, nou ja, grappig. Het is niet grappig. Maar het is wel heel bijzonder dat er zoveel ja. Nederlanders zijn. Om, maar dit is dus ook een initiatief wat vanuit ja. Nederland is ontstaan. Nederland, ja. Ja. Ooit acht jaar geleden begonnen met uh, 60, 70 mensen die de weg op fietsten. Want het is en. nu niet fietsen, het is lopen. Nou, wij, lo wij lopen, de, de, ja. de manier waarop we het doen verschillen van elkaar. Maar het doel is hetzelfde, de weg is hetzelfde, de bochten zijn hetzelfde, en wij doen hem lopend. En ik heb ook begrepen dat u vuur meeneemt. Ja, ja, ja, ja. vuur, dat, uh, dat spreekwoordelijk vuur in ons hart dragen we mee. Ja, exact, ja. dus dat is de symbolische betekenis die daarachter ja. zit. Ja, mooi. En dat gaat dus inderdaad dan gebeuren op uh, uh, 5 en 6 juni. Ja. En het feest hier op het strand is... 18 mei. 18 mei. 18 mei. Dat is dus al uh, volgende week. Ja. Nou, ik zou zeggen, ik heb hier een hele lijst voor mij met geweldige activiteiten. Zegt u het maar. Ja, uh, nou we gaan beginnen om 11 uur met de Plazant Run. Dus dat we uh, een hoop uh, jonge mensen te krijgen, kinderen vooral van scholen die daar uh, gaan starten. De local burgemeester komt dat openen en dan gaan we gewoon een, een run doen gewoon voor, de, voor, de, voor het doel. Uh, we hebben bijvoorbeeld strandyoga. De, daar staat een luchtkussen uiteraard. Wij gaan natuurlijk ook horenblazen. blazen. Uh, we hebben beach art, dat is best wel heel, heel, heel leuk. Er worden allerlei dingen gedaan met uh, natuurproducten van het strand die je ter plaatse kan vinden. En, uh, dus er is iemand die dan zegt, wij maken daar een kunstwerk van. Twee kunstenaars uit het ja. gooien komen ja. mensen okay. Zoek maar doen. wat. En ja. Er is genoeg rommel op het strand te idee. vinden, ja. helaas. Wat is genoeg, ja. nou. Nee, maar ze maken er echt iets leuk van. Je moet denken bijvoorbeeld aan een, een potje waar dan scheermessjes omheen gedaan worden. En waar je lichtje in kan zetten. In, in die trend, dat soort dingen. Maar dat is voor kinderen natuurlijk heel leuk om te doen. Uh, uiteraard hebben we de oud-Hollandse spelletjes uh, voor de kinderen. Wat de hele dag door, uh, bijna de hele dag door zal lopen. Ja. We hebben een, een kinderdisco, we komen bij Dependance, dus dat is uh, een, een dansschool eigenlijk die daar uh, demonstraties gaat geven. Uit Zandvoort? Uit Zandvoort vandaan. Is dat de Studio 118? 118 ja. Ja. ja, Studio 118, klopt. Uh, we hebben Kiria, en dat is een buikdansres, en die gaat een workshop geven. En dat is natuurlijk ook oh. een heel apart. Ik denk ook o, dat Pieter dat... gaat meedoen. Ik ja. zie uh, ja. Pieter doet mee. Pieter, heel goed. Pieter begint vingers al te hier. lachen. En ik denk dat er heel veel ja. vaders dat ook heel leuk gaan vinden. Ja, ik en zie al een, een paar vingers vrouwen. omhoog gaan. En hier. moeders nou, ook. Ik stel niet... eigenlijk voor dat het gewoon een workshop voor mannen gaat worden. <laughs> dat lijkt me voor de vrouwen erg leuk ja. om te zien. Ja. Kunnen ja. jullie even noteren? Ja. Noteren, meneer Joustra is uh, een deelnemer. Ja, ja. Hij staat voorop. Okay. Uh, we hebben een wijnproeverij. Ja, dat zag ik uh, ook staan. Uh, ja, dat wordt dan geregeld door Plazant, dus dat is heel leuk. We hebben een goochelaar. Uh, die gaat allerlei eggs doen aan tafeltjes. Die loopt de hele dag rond en die gaat allerlei leuke dingen doen. Uh, Mister Avesta. Uh, ook bekend van de door dus, uh, oh Bastards. Ja. Dan weet je ook een beetje wat voor vlees ja, je te kuipen. hebt. Dat wordt leuk. We krijgen een uh, Dixieland Band uh, die zijn optreden daar gaat doen. Uh, we krijgen twee zangkoren. Uh, in Amsterdam. En een kor uit Hengsteden? Ja, misschien Short misschien, zal zoiets toelichten op de, op de koren. We hebben Roders, natuurlijk heel bekend in Zandvoort. een fantastische zanger is. En die gaat daar ook voor ons optreden. En aan het eind hebben we een veiling waar, waar schilderijen... Uh, we hebben een, een, een Wat er gemaakt tevoeren. is zeg maar in de workshop, uh, wordt dat dan uh, nee, nee, nee Nee, nee, dus er zijn nee, echt, echt, echt, uh, echt mensen die die schilderijen beschikbaar gesteld hebben. Dus het wordt echt wel een, een veiling waar je Met veiling uh, iets van kan er, verwachten. Ja. Ja. Ja. Nog even, dit zijn natuurlijk hele leuke dingen die u daar opnoemt. Maar ze zijn niet, worden niet een beetje door elkaar. Je loopt niet van de ene naar de andere. Het is echt een programma. Hè? Ja. Hoe, uh, als je nou zegt, ik wil wel iets zien, is er een... Uh, ...website waar ze even naartoe kunnen om te kijken? Ze kunnen in ieder geval kijken op de website van Plazant. Ja. www.plazant.nl En daar staat ook het programma met op de tijden. De evenementenkalender van VVV staat het programma helemaal gedetailleerd op. Ja. Zandvoortse Courant, ook. Zandvoortse Courant van... Afgelopen donderdag. Van hier gisteren. Aha, gemist. Er hangen her en der in Zandvoortse uh, grote posters. Ja, Dat heb je gezien. Ja. Ja, dat is leuk. En uh, ik begrijp, Sjoerd, dat je nog iets ging vertellen over de koren. Ja, dat hoor ik ook net. Oh. Um, <laughs> ja. We hebben uit Heemstede koor Plus Minus. Dat is een gemengd koor wat uh, in de loop van de middelstand zingen. En er komt uit Amsterdam een Slavisch koor. Dat zal optreden. En dat is een, dat koor dat recent heeft gezongen bij de hermitage op verzoek van koningin Beatrix. Oh, Zo. Dat, is een heel, dat is heel mooi. Ja. Ja, ja. en dat is uh, op welke tijd? Uh, het koor zal... 4 uur kwart over 4 uur. Ja, uur. uur starten. Nou, dus voor alle luisteraars... 4 uh, uur... Uh, de hele, het, heel erg interessant, maar 4 uur extra... zorgt dat u er gewoon om 11 uur bent... Ja, dan bent zeker. u er om 4 uur ja. ook. Ik zie dat de presentatie is in handen van Pieter Jouwstra. Dus ja, dat, dat wordt grappig. Oh, maar dan kan je dus terwijl je presenteert ook gewoon de belly dance ja. doen. Helemaal ja, geen punt. Ja, ja, ja. En dat is, dan over, dat is volgende week. Maar ja, we staan te popelen om nog meer te vertellen. Dag, vanavond, ja, ga je gaan. vanavond is er een gigantisch uh, benefiet muziekfestival. En daar gaat Bob wat over vertellen. Oh en hij wist dat wel van tevoren? Nee, dat weten oh, we nee. nooit van tevoren. Maar goed, we weten precies wat er in de agenda staat. Ja, jullie dus, uh, houden van verrassing. Nee. We hebben vanavond uh, hebben we in de, in de Flapkan, en dat is een, uh, een kroeg uh, in, uh, in Haarlem in op de Zeilweg. Daar hebben we de Zeilstraat. Uh, daar hebben we een, uh, een, uh, een benefiet uh, ja, een muziek muziekgebeuren. Zes bands die gaan daar... Uh, ja, gewoon van alles te horen brengen. We gaan ook nog een klein stukje horen blazen. Dus, en dat Lelijk, wordt ingeweven ja. tussen de elektrische gitaar, heb ik begrepen. Dus dat moet een heel spektakel, wordt een spektakel worden. Maar ja, dat ja. moet gewoon heel <laughs> ja. heel erg leuk worden. Maar er zijn gewoon hele mooie bands zijn er. En ja, het leuke van alles is dat de eigenaar van de Flapkan, die, uh, ja, die zegt gewoon van de, de, de helft van de helft van de omzet van die avond gaat gewoon even naar het oh, goede dat doel. Nog. Kijk. Ik bedoel, en dat, ja, dat, en, dat is dan en dat begint 8 uur. om acht uur vanavond. En ik bedoel, ja dat is dan vanavond. Maar afgelopen maandagavond, toen zaten we even in Heemstede. En toen hebben we in het restaurant uh, de de. Deu. Bistro Deu. Hebben we dus een, uh, ja, een benefiet diner gehad. En dat is de opbrengst van alle, uh, ja, al het eten, zeg maar. Van de betalende mensen, 77 personen. En bijna 2300 euro hebben we Zo. daar even ontvangen. Voor ons doel. Ja, maar, maar jullie, jullie besteden heel veel tijd tegen hieraan. Kanker. Sorry. Ja, jullie besteden heel veel tijd hieraan. Wij be besteden ontzettend veel tijd hieraan. Sjoerd voornamelijk, want dat is onze captain. En uh, dat mag wel even genoemd worden. Maar in ieder geval, uh, ja, ik bedoel, van niks doen krijg je geen geld bij elkaar. Nee. Dus je moet gewoon dingen organiseren en dat, uh, dat proberen we ook en vooral leuke dingen, want ik bedoel ja goed, als je leuke dingen organiseert ja, dan zijn straal, de mensen ja, ook gewoon ja. blij om uh, ja, toch voor dat goede doel te jullie stralen ook uit doen. dat het een leuk dat het een goed doel is, maar dat jullie het ook heel erg leuk vinden dat stralen jullie ook uit en dat is natuurlijk heel erg leuk de, maar dat was afgelopen maandag wat staat er nog meer op uh... nou Ja, vanavond de Flapkan, volgende ja. week uh, uh, min of meer ons uh, slotevenement in Zandvoort ja. waar we op 8 december begonnen hier in de uitzending willen we dan op 18 mei ook eindigen. Uh, ja, tussendoor is heel veel gebeurd als we het aantal donaties zien en we zien de leuke reacties van mensen. Uh, ja, we zeggen het heel voorzichtig, maar we hebben al bijna 23.000 euro aan donaties bij elkaar. Ja, ja want dat was mijn, en, mijn de volgende vraag. vraag. Heel bescheiden ja. vorige keer toen. Pieter, wil jij nog wat we hebben gezegd? Toen zei je nou, wij: hopen ik ga even de microfoon pakken. Want, want als Sjoerd praat, dan blijft hij praten. Eh, op 8 december toen zei hij, ik, ik zal heel blij zijn als we 15.000 euro ophalen. Dat is echt een bedrag dat haast niet mogelijk is, maar we gaan ervoor. Nou, inmiddels zitten ze boven de 22,5. Dat is nu natuurlijk geweldig. En wat zijn maar de verwachtingen, af, af, Ik waar, durf het niet waar, te nee, zeggen. Waar dromen jullie zeggen. van? Ik durf dat niet te zeggen, wat het bedrag moet worden. Waar ik wel van droom, dat zijn deze drie mannen. Want... Uh, geld is natuurlijk mooi en, en uh, het goede doel is ook mooi. Maar je moet je even voorstellen dat ze mensen zevenen die berg op moeten. Ja. ja. 15 kilometer, 23 ja. bochten, stijgingspercentage 9%. Dat betekent dat je de hele weg op je tenen moet lopen. En als je nou echt geoefende wandelaars hebt. dan denk je, nou ja, dat is mogelijk. Maar deze jongens in een platteland hier. hooguit, het bloemende als een kopje kunnen ze een paar keer oplopen. En dan lopen ze <laughs> al te hijgen. En dan moeten ze bij elke bocht gaan ze nog een nummertje spelen. ook. Nou, de wegadem. Die mensen gaan helemaal kapot. Kapot. En dat vind, ik de, dat vind ik de prestatie. Dat ze dus dit stuk gaan lopen. Als ze het één keer halen vind ik het al een geweldige prestatie. Maar ik heb horen verluiden dat ze het twee keer gaan doen. Dan gaat het wel zo. Als je boven bent, dan word je met de bus weer naar beneden gebracht. Want naar beneden lopen, dan gaan je, je hielen helemaal kapot in je enkels. Dus met de bus gaan ze weer naar beneden. En dan gaan ze en, weer bus. En de dan, de dan de gaan ze de nog de keer. een keertje. Aan de ene kant ben je gek dat je het doet. Dat je dit doet, want zo'n zo, zo inspanning is gewoon niet verantwoord. Maar aan de andere kant, opgeven is geen optie. Ze gaan ervoor, want ze doen het voor mensen die kanker hebben. En die ziekte moet een keer afgelopen zijn. En dat is zo knap van deze mannen. En daarom steun ik ze van harte. Ja, Pieter, daar heb je nou, allemaal gelijk Dit was dan weer een pep talk, hè? Ja, maar ja. de doel is van ons ook om twee keer te gaan en eh, het is wij weten gewoon zeker dat het afzien wordt voor ons, eh, ondanks dat we toch wel een beetje aan het trainen zijn en ons best erop doen maar eh, we hebben een, een hele goede gedachte eh, die, die achter in ons hoofd zit eh, wij gaan stuk, eh, wij zoeken het uiterst op en wij weten dat we dat eh, na die dag, daar zijn we er klaar mee en wij herstellen en we zijn klaar Precies. maar mensen met kanker, die blijven doorgaan ja. en daar zit het in daar, daar doen we het voor ja yes. Heel goed, dankjewel. Ja. Ja, mooi maar gezegd. nog even over de mensen die zeggen van dit vind ik een heel erg goed doel. Helaas kan ik niet komen, maar ik wil heel graag iets doneren. Short, wil je nog even vertellen bij wie ze dan ja, en aan. hoe ze daar terecht kunnen? www.opgevenisgeenoptie.nl Ik herhaal: www.opgevenisgeenoptie.nl Daar ga je naar de actiepagina's en zoek daar nee. op veerkracht www.opgevenisgeenoptie.nl Ga naar actiepagina's en zoek dan op veerkracht. Het, ik fantastisch. Ik hoop dat u het allemaal gehoord heeft, ja. want opgeven is inderdaad geen, geen optie. optie. Dankjewel. Heren, hartstikke bedankt en enorm veel succes. En uh, nou ja, volgende week wordt gewoon een prachtige dag voor jullie. Dank u wel. Dank u wel, Dank u wel. namens het team Veerkracht. Succes. Wij... Uh... We hebben muziek en het is toch wel een, een, een grappige uh, tekst die wij nu, uh, het, een lied, ik verveel me zo van drukwerk. Die hadden maar, we gehad. Hebben we die al gehad? Ja, die gehad? hebben we al gehad. En dat, dat was eigenlijk een beetje een grapje omdat er hier zoveel heren kwamen. Nou, helemaal niet. Dus, vervelen. Ja, ik dacht juist, nou... Volgens mij komt nu mevier we nu hè, Elton John, your, Elton song. John ja, your Song. We hebben Elton John, Your dan. Song. Nou, geen verveling. it's a little bit funny this feeling inside i'm not one of those who can easily Zover. Het ritme van ZFM. Zover. Zover.